De gemeente wordt verzocht te zingen van psalm 71 en daarvan vers 2 en 3. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart een steeds toevlucht vindt in smart. Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen, dat gij o groot ontfermer, mijn burg zijt en beschermer. Bevrijd mij van het geweld des noden, die het heilig recht verkracht, wiens trotsheid mij veracht. En ik wacht op u, o God der goden, op wie ik vast vertrouwde, vandat ik het licht aanschouwde. Psalm 71, vers 2 en 3. Verder zal worden gelezen uit 1 Samuel 24, vers 1 tot en met 13. 1 Samuel 24, van 1 tot en met 13. En David toog van daarop en hij bleef in de vestingen van Engedi. En het geschiedde nadat Saul wedergekeerd was van achter de Filistijnen, zo gaf men hem te kennen, zeggende, Zie David is in de woestijn van Engedi. Toen nam Saul 3000 uitgelezen mannen uit gans Israël. En hij toog heen om David en zijn mannen te zoeken, bovenop de rotstenen der steenbokken. En hij kwam tot de schaapskooien aan de weg waar, de, waar een spe, spelonk was. En Saul ging daarin om zijn voeten te dekken. David nu en zijn mannen zaten aan de zijde der spelonk. Toen zeiden de mannen van David tot hem Zie de dag in welke de Here tot u zegt Zie ik geef u vijand in uw hand En gij zult hem doen Gelijk als het goed zal zijn in uw ogen En David stond op en sneed stillekens Een slip van Saul's mantel Dag het geschiedde daarna dat Davids hart hem sloeg Omdat hij de slip van Saul afgesneden had en hij zeide tot zijn mannen, dat laten de heren verre van mij zijn, dat ik die zaak doen zou aan mijn heer, de gezalfde des heren, dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou, want hij is de gezalfde des heren. En David scheide zijn mannen met woorden en liet hun niet toe, dat ze opstanden tegen Saul. En Saul maakte zich op uit de spilonk en ging op de weg. Daarna maakte zich David ook op en ging uit de spelonk... en hij riep Saul achterna, zeggende... Meneer koning, toen zag Saul achter zich om... en David boog zich met het aangezicht ter aarde en neigde zich. En David zeide tot Saul, waarom hoort gij de woorden der mensen? Zeggende, zie David, zoekt u kwaad. Zie, ten deze dagen hebben uw ogen gezien... Dat de Heer u heden in mijn hand gegeven heeft in deze spelonk. En men zeide dat ik u doden zou. dag mijn hand verschoonde u. Want ik zeide, ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn Heer. Want hij is de gezalde des Heren. Zie toch mijn vader, zie de mantels in mijn hand. Want als ik die mantels afgesneden heb, zo heb ik u niet gedood. Beken en zie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 Heerig, wanneer wij vanavond worden vergund in de weg van uw inzettingen in uw huis te zijn, mocht u dan betonen uw voetstappen in het midden van ons te zetten... U zijt het die naar de vrijmacht van uw goddelijke genade uw verkiezing uitvoert. U doet dat naar uw vrijmacht en almacht. En gebruikt daartoe die middelen die u daartoe hebt willen verordineren. Want als u eenmaal uw scheppingsheerlijkheid toonde Gaf u aan de mens de levensmiddelen. U gaf naar de diepte van de val de geneesmiddelen, waarin ook uw barmhartigheid openbaar komt over de mens daar zonde en de gevolgen van deze. Maar u gaf ook de genademiddelen. Die genademiddelen, ze waren in de staat der rechtheid niet nodig. In de eeuwigheid, in de staat der heerlijkheid zullen ze niet zijn. Maar ze zijn in die tijd dat u uw raad uitvoert en mensen toebrengt tot die gemeente die u wilt, dat zal zalig worden. En wanneer de laatste. Zal zijn toegevoegd met de toeroepingen. Genade, genade, zei dezelfde. Dan houden ook die middelen op die u wilde. Om mensen krachtdadig tot u te bekeren. Ze te onderhouden. Ze te leiden en te onderwijzen. Want, Heere, dan hebt u uw raad volvoerd. En in de volvoering van uw raad mogen wij ook hier zijn. En als er een weinig besef in ons hart zou leven, dat u buiten deze niet arbeidt, en dat het nog de wel aangename tijd is de dag der zaligheid, wat zouden we die tijd uitkopen, heren? En wat zou ons hart uitgaan naar uw inzettingen, gelijk dat geschreven is van Anna de profetes, dat ze elke dag haar opgang maakte naar de tempel, en van Ruth, dat haar thuisblijven weinig was. En nu leven we in de tijd, heren, dat de mens zich verdrinkt, in die middelen die tot onderhouding van ons natuurlijk leven worden gegeven. Hij zoekt daarin zijn vermaak en zijn vervulling. En God is best en we houden Hem voor het lest. En de openbaring van uw genade middelen, die kunnen we aan de plaats laten. Omdat er geen gewicht aan onze leven hangt. En omdat we niet beleven dat we zijn als slapende op de top van de mast. En niet doorleven dat de eeuwigheid elk moment in ons leven kan aanbreken. O, mocht u het er nog eens willen opwinden, heren Opdat er nog wonderen van genade en van waarachtige bekering openbaar mogen worden. En dat u vanavond nog middelen gebruiken mocht. Heere, want het is Paulus die plankt en Apollos die nat maakt. Maar u zijt het die de wasdom geeft. En dan mogen dat vanavond wezen om mensen die daar liggen op de vlakten van het veld en vertreden zijn in een geboten bloed te doen ervaren wat Ezekiel mocht aanschouwen en toen ik u voorbij ging toen zag ik u en ik zeide leef in uw bloede leef en ik heb u tot tienduizend gesteld en ik dekte uw naaktheid en ik kwam in een verbond met u en daar zijn we niet te oud voor en daar zijn we niet te jong voor. En daar zijn we ook niet te slecht voor. Want u kwam tot het verlorene van het huis Israëls. Maar dat u de bediening van uw woord ook gebruiken mogen. Tot de onknoping van vragen en razels. In het leven van het uwe. Want Heer, wat uw oude David zong, is toch ook de doorleving van uw kerk, duizend, duizend doden. Ik heb wel mijn angstvallig hart en voer mij uit mijn angst en noden. We moeten elke avond en elke dag maar verklaard worden, want we kunnen onze eigen legering niet eens vaststellen tenzij dat u door de onderwijzing van uw goddelijke geest ons komt te leren, Heer, en dan bent u het, die naar de stand van de genade en de legering van uw gemeente weet, wat ze van ode hebben. En dan mocht u vanavond betonen dat van de daken zal worden gepreekt wat in de binnenkamer geschiet, en dat we als een wonder voor onszelf eens mochten zitten op onze plaats om een heilige verwondering de rijkdom van die bediening te leren kennen en de heilige doorleving heren weet u toch van ons af want u zou naar het hart van Jeruzalem spreken en u zou Sion daar armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs en mocht u nog doorbrekend licht en doorbrekende gangen verheerlijken, opdat u ze meer en meer komen te gronden op dat enige fundament dat in Sion gelegd is, als een uiterste hoeksteen waarop dat ganse gebouw bekwamelijk op was. Tot een heilige tempel in u de Heere. U kent ook de natuurlijke zorgen van uw gemeente. U kent de kwellingen van het bestaan. U kent de roerselen van het hart. U kent die put van verderf waarmee uw gemeente worstelt. Mogen u het behagen, heren, te doen zien hoe dat u zelf met die misdadigen gerekend werd. En dat u afgebaald bent in de diepten van Adams verlorenheid. Om een Adams geslacht dat verloren ligt te leren dat er hulp is besteld bij een held die verlossen kan. O, laat de salving van uw geest ons niet onthouden worden, want als mensen met mensen samen zijn, dan is vlees met vlees samen en kan alleen maar vlees openbaar worden, maar ge ons de hulp van uw geest en dat die ons op onze paan tot een leidsman strekken mocht. Het is alleen die douw van de Hermon, die de dalen vruchtbaar maakt. En het is de olie, die druipt van het hoofd van de Aaron, die hun kleders omdoortrekt. Zo mogen de douw van de hemel op, ieder onze rusten, het is uw belofte, zal Israël zijn als de douw. ...en hij zal bloeien als de lelie... ...en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon... wat met ons niet kan samen zijn... ...wat met ons niet wil samen zijn... ...wat ons met ons niet begeert samen te zijn, u weet het. Maar laat thuis nog eens een zegen druipen... ...en mocht u daar waar krankheid is, waar eenzaamheid is wat verdriet is, waar ellenden is. Wil u daar uw voetstappen zetten en doen ervaren dat u voorwaar die hoge priester zijt, die ook medelijden hebben kan met de zwakheden us volks, daar en in alles verzocht, geweest zij toch uitgenomen de zonde. Heer, u kent de zorgen van de gemeente, die wel kunnen u betrouwen wat in ziekenhuizen verkeerd en opgenomen werd. We denken aan de oude weduwe Westerhuis die spoedoperatie onderging. Maar nog zoveel weken van zorg aan verbonden zullen zijn aan schoots. We denken ook aan een dochterke van een der broeders die ook zo plotseling moest opgenomen worden en als een teken van uw bewaring nog eens in het heden. U kunt ook de zorgen over dit zorgkind. Mogen u het overnemen voor tijd en eeuwigheid, beide. En doen zien dat uw God zijt, wiens weg is door de zee en uw pad door grote waters. En u weet dan wat verder verpleegd, verzorgd wordt. We willen dat u de heren betrouwen. Mocht u ook naar het woord uwer toezegging schouwen het rouwdragende in de gemeente. U weet de lettekens, heren van de wees, van de weduwe, van de weduwnaren, van die ouders die bij de graven van hun kinderen stonden, en dan weet u ook wat voor leed dit alles meebrengt. Alles moet maar beleefd worden en ingeleefd en doorgeleefd. Willen we daar de betekenis van bevatten. Maar wat wij niet kunnen, dat kunt u heren. Want u bent in alles in die wegen, uw kerk tot een hulp. En bij u zijn de vertroostingen in Israël's. dat dat ervaren mogen worden. Wil u denken aan uw kerk, heren. Buitenlands grenzen in het midden van ons vaderland met alle verdrietelijkheden, met alle afval en leer en een leven. waar dat overblijsel naar de verkiezingen vergenade genade en geef ook niet over aan de kleine vossen die de wijngaard verderven en de zwijnen die de wijngaarden omroeten heren, we lezen en we horen van de spanningen in het wereld gebeuren. U zegt het in uw woord, oorlogen, geruchten van oorlogen, pestilentieën, aardbevingen, van alle zijden komt het tot ons. Maar in die roepstemmen ons zeggen, indien je deze dingen hoort, weet dat de tijd nabij is, heeft uw hoofden omhoog. Heren, waar ons geworden zal, weten we niet, maar één ding weten we, dat u uw raad uitvoert en die bestaan zal en dat de volkeren als niets geacht worden bij u en die de hand der koningen neigt als waterbeken, mogen u nog een bewarende hand uitstrekken om u Sion onder de oordelen en de gerichten om nog een plaats te vergunnen. Wij mogen van u vragen of u de bediening ook vanavond over uw knecht David tot zegen stellen mocht. Waar de gangen van uw God en Heer daarin openbaar mogen worden. Dragen uw knechten aan u op en allen die dienstbaar zijn aan uw gemeente. En verleen ook uw knecht vanavond de lust, de moed, de kracht, het inzicht in de waarheid, om door de waarheid geleerd en geleid te worden en ach, zijn ziel mogen we nog eens meedelen en degene dat uitgedeeld wordt om uw naams wel. amen wij zingen 32 de versen 3 en 4 32 3 en 4 Bekend, o Heer, aan u oprecht, mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in me werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg. Mijn boze Daan, genaamd die gunstig weg. Die zal tot u in ieder van de vromen in vindingstijd met ootmoed smeken komen. Een zee van rampen met haar golven slaan, hoe hoog ze rekt hem. Zelfs niet aangezijds. Mijn heren, ter schoolplaats in gevaren, we noemen 32. De versen 3 en 4 dat we zingen is daar collecte. Zullen vissers staan van Engedie tot en enkeleim toe? Kunt u lezen bij de profeet Ezekiel? Wonderlijke boodschap, immers. Want Engedie en, en Engleim, dat zijn plaatsen die liggen aan de oever van de dode zee en dood is dood en de dode zee is dood zoals de mens van nature dood is en er staat niet alleen geschreven dat die vissers er staan zullen dus daarmee openbaar te heren de ambtelijke bediening die er altijd zijn zal en blijven maar ze zullen ook spreiding der netten hebben wie gooit er nou netten in water, waar geen vis is. Wie gooit er nou netten in doodwater. Dat is toch tegen alle logica in. Tegen alle menselijke denken in. En toch zegt de Heer dat. En niet alleen dat die vissers er staan zullen van Engeland tot en... Enkele hem toe. En niet alleen dat die netten tot spreiding zullen zijn, maar ze zullen vangen. Als dat niet zo was, dan had de prediking ook geen betekenis meer. Want de bediening van het woord, die komt niet tot allemaal netten op gepoetste mensen, maar die komt op mensen die dood zijn in de zonde en in de misdaden gaat daar nou eens aan beginnen. Dan zeggen dat is een onmogelijk werk. En toch zegt de Heer dat die vissen er staan zullen. En ze zullen die spreiding daarnet hebben net zo lang, totdat God zijn doel zal hebben bereikt. Want die laatste die in die zee zwemt. Die zal eruit gehaald worden. midden van die wateren van de dood. Zal de Heer zijn gemeente ophalen dat ze troost. In de donkerheid van de tijd waarin dat we leven. Ik kan soms nog wel eens zeggen, heren is er nog leven? Gaat u nog door? Is er nog een overblijfsel naar de verkiezing van de goddelijke genade? We horen zo weinig van die vissers die nog staan bij dat dode water. Ik kan tegenwoordig veel kunstvijvers. hebben. Je kunt er net zoveel kweken als jij wil? Duizenden gelijk. <tankt> Hoef je niet te vis, kan je er maar op scheppen. Maar zo werkt Gods genade niet. De Heer werkt dwars door het onmogelijke van zijn mensen denken en willen en kunnen in. En dat is de belofte die God aan zijn gemeente heeft vermaakt. En dat betekent, zolang er vissers zijn, zullen er netten zijn... Zal er viswater zijn. Te midden van die dood en verderf. Ik lees bij Ezekiel. En er zullen plaatsen zijn tot uitbreiding der netten. Haar vis zal naar zijn aardwezen, wezen. Als het vis van de grote zee. Zeer menigvuldig. Dat is een belofte. Zeker een belofte voor de nieuwtestamentische gemeente. Wat dat bedoelt is jou en in die tijd leven wij. Het is een tijd geweest dat er veel vis gevangen werd. Pinksterdag 3000 gelijk. Een paar dagen later, tot 5000 toe. Toen zijn de tijden gekomen dat je zegt dat we helemaal niet meer gevist. Donkere middeleeuwen, tijd van de reformatie. Was weer leven. In welke tijd leven we nu? Toch zullen er vissen staan, van Engedie tot Engeling toe. En er zal spreiding naar netten wezen. En de vis zal zijn als de vissen der de grote zee. We gaan naar Engedie vanavond. In de vervolg van onze bijbellezing over de man naar Gods hart. Uw aandacht. 1 Samuel 24. Ik denk met u te overdenken de eerste acht versjes. Ga ze allemaal niet voorlezen, want ze zijn nu voorgelezen. En David toch van daarop. Ik wil die inhoud van die acht versen benoemen, want dan kom ik vanzelf weer de tekst terug. David te en gedie. En gedie bestaat uit twee woorden: en en gedie betekent, ga ze overdenken. David de Engedich, Davids schuilplaats, ten eerste. Davids mannen, ten tweede. Davids geloofsleven, ten derde. David de Engedich, Davids schuilplaats. En David toog van daarop en hij bleef in de vestingen van Engedisch. Davids mannen. En ik kwam tot de schaapskooien. en David en zijn mannen zaten aan de zijde, dat spelonk. Dat is geloofsleven. Daven stopt op, sneed stellig eens een slip van saalmantel. Hoe Gods geest ons de verborgenheden bekend maken. Wij komen, geliefden in Gods woord, vele namen tegen en de rijke een de bijzondere betekenis. De vorige bijbelezing hebben we stilgestaan. Bij Sela en Maggelikot. En daar hebben we beluisterd wat dat betekent door ons scheiding. Waar de Heer naar zijn goddelijke almacht de scheiding trekt tussen het opdringende leger van Saul. ...en de in de val zittende David met zijn mannen. Ze hebben wel geroepen, ja. Hij die daar nederligt zal nooit meer opstaan. De huil grijpt mis altijd. Dat moet je wel beleven. Maar hij greep mis. Men noemde die plaats Zela kops. En daar hebben we ervaren Gods bijzondere zorg... Gods bijzondere trouw. Gods bijzondere leiding. En we hebben het leger van zo zien heentrekken. Filistijnen waren immers binnengevallen. En in die keus had hij geen andere keus dan zijn moordplannen te staken. En de Filistijnen te gaan bekempen. Ja. En verder... Niets, is niks opgelost. Want Saul is nog steeds Saul. Verandert niets. En David is nog steeds een opgejaagd veldhoen. Dat weet hij. Maar hij had wel geleerd. Maar God was aan mijn zijde. En hij ondersteunde mij in dat leed dat me vernaakte. En dan staat er zo heel eenvoudig wanneer de 24ste hoofdstuk aanvangt dat omdat hij zijn les geleerd heeft, wat gemobiliseerd, nieuwe wapens aangeschaft, valt toch begonnen tegen Saul die nu in de druk zit. Nee, Saul is van die plaats vertrokken, van de woestijn zif van de woestijn Maon, en we lezen in ons schriftgedeelte, en David tof vandaan op en bleef in de vestingen te gedie. Ja, Selem was een stempel in zijn leven. Een boodschap van de hemel geweest. En daar heeft hij wonderlijke dingen ervaren. Maar de strijd gaat door. Dat is misschien tot troost. Van een erfdeel op aarde die soms wel het denkt een beetje lucht te krijgen... En een dag later er weer middenin zit. Houd er maar rekening mee. Het is de weg van de kerk. Ze komen uit de grote verdrukking. En onze beleid is leert dat ze te scampen hebben tegen de driehoofdige Duls Vijand, die niet ophoudt om aan te vechten. Dus dat is altijd gemobiliseerd zijn. En dan hebben we toch nog wel een les die we met elkaar overdenken moeten. Enkele woorden vragen ons aandacht en daar vertoog op, het optogen. We gaan dat grondwoord na. Dan betekent dat eigenlijk een ontwijken van de strijd. Ja, de kerk zoekt de strijd niet, natuurlijk niet. Je wordt er wel in geworpen. Maar het optogen wil zeggen, hij ontwijkt de strijd. Hij weet het... Die vertrouwen op hun benen zal God geen gunst en hulp verlenen. En de sterkte des paars en de benen des mans, die zullen in deze zaak hem er niet uithelpen. Dat is wel een weg. De weg die hij gaat, dat is de weg weer door de woestijn heen. kom ik zo op terug. En dan kiest hij het gebergte van een gedier. En dan is dat weer voorbij. Nee. En nee, nee. Dan blijft de herinnering. Zoals de Heer overal in het leven van de zijne zijn pilaren zet. Tot gedachtenis. Hij had gehoopt in de woestijn van Maan rust te krijgen. Dat heeft hij niet gekregen. Hij heeft wel gezocht. En ook begeerd. Er zijn tijden in het leven van die gemeente des Heeren. Dat ze daar ook naar verlangen. Hij heeft in die woestijn toch de rust niet gekregen die hij er gezocht heeft. Wat heeft hij wel overgehouden? De herinneringen. En welke herinnering? Wel, dat hij daar in die woestijn van Maan, omringd van doodsvijanden, niet omgekomen is. Even meedenken. Ik zeg en vraag u mee te denken. Die woestijn van Maan heeft hem de rust niet gegeven. Er is wel een herinnering. En die herinnering is deze... dat hij daar omringd door alle helse vijandschap niet omgekomen is. En als je daaraan terug mag denken... en de omstandigheden waarin hij verkeerd heeft... Dan heeft hij daar opnieuw ervaren dat de hel mis heeft gegrepen. En ik dacht in de verdenking van deze waarheid. Zulke tijds en zulke plaatsen die kunt u vinden in het leven van de ware levende gemeente gods. Mensen die hebben ook van die plekjes. Waarin ze nog wel eens terug mogen denken. En zeggen, oh God, daar dacht ik dat is onderkomen. Dat is omkomen, dat is ondergaan. Maar ik ben niet omgekomen. Door de weg van de onmogelijkheid heen, mag David zich herinneren wanneer zeldenmagelijk God gebeurd is, daar heeft God hem bewaard. Zoals hij de zijne in de kracht Gods bewaart tot de zaligheid. Die ze bereid zijn van voor de grondlegging der wereld. En juist in de toeleiding tot de gedachten van vanavond. Heb ik gedacht. Hier staan we even stil. En David die trekt op. Hij zoekt de strijd niet. Maar hij mag wel weten. Hoe God hem langs de weg van onmogelijkheid bewaart. En er door geholpen heeft. En ik heb u aandacht gevraagd, en laat maar bij de praktijk van de Godzaligheid blijven. Ik heb u gezegd, zulke tijden en zulke momenten zijn er in het leven van de zijde terug te vinden. O God, wat heb ik daar het hea over me horen uit te roepen? Wat heb ik daar het gebrul van de vijanden gehoord. Wat zijn dat tijden geweest als ze me afgeschreven hadden. Was zijn dat tijden geweest dat ik dacht dat de vijand me onder de voet zou lopen. Maar nogthans, de Heer heeft ruimte gemaakt. En dan blijft hij op dat plekje. Nee, hoe verder. En dan lezen we en David toch van daarop. Hij gaat daar vandaan. Hij kan daar ook niet blijven. Het is een voortdurende opdracht, zeggen die kinderen Israëls maar dat ze voorttrekken. En zijn keus, ik denk niet dat hij buiten God gedaan heeft. En die heeft hem gebracht tot datgene waar we vanavond dus heel sterk is Wij moeten stilstaan. Bij al de hemelse lessen die in dat leven van deze man naar Gods hart tot ons komen... En David tof van daarop en bleef in de vestingen van Engedi. Gaan we eens overdenken over de betekenis van die woorden. Eigenlijk hele wonderlijke betekenis Engedi. Als ik in de schriften ga lezen, ga onderzoeken. Dan blijkt dat dat er een zeer historische plaats is. De historie van het oude bondsvolk. Vinden we dat al een zeer bijzonder gebeuren. Wij vinden die plaats al terug in de tijden van Abraham. Als Abraham optrekt naar Kedalaomer. En de groepen vijanden zich opgemaakt hebben in de strijd. En ze ook Lot en zijn haven hebben meegenomen. Dan trekt Abraham op bij dezelfde plaats. En gedie. En daarom is het zo'n wonderlijke naam. Want het heeft eigenlijk te maken met put der bokken of fontein der bokken, betekent het letterlijk. Het wordt hier N van bron, fontein, oase kan ook nog vertaald worden. Ja, en het andere betekent letterlijk bokken: de fontein der bokken, de oase der bokken. Ga ik toch eens met u overdenken, want dat heeft me toch wel wat te leren, denk ik. We geloven in de woordelijke inspiratie van de, de schriften. En ik vind later, vind ik die plaats ook weer terug. Ik vind hem terug bij Jozefant. Als Jozefant optrekt en ook de machtige legers rondom gekomen zijn... en hij juist daarbij en die voor de Heer invalt... En de heren tegen hem zeggen, je zult in deze strijd niet te strijden hebben. Historische plaats. En ik heb u ook geweest en in mijn inleiding tot deze gedachten is dat daar vissers staan zullen. Vissers staan. En naar deze plaats gaat nu David. En Gedi. Ik moet even met u terug in de geschiedenis om die plaats u duidelijk te maken... Want het ligt tegen de boorden van de Dode Zee. En langs heel de rand van de Dode Zee heen kunt u een machtig rotsgebergte vinden. De rotsen der bokken wordt het genoemd. Kunt u in het derde, derde vers vinden? Zo hoog opgeworpen. Die rotsen die zijn naar gekomen nadat de Heeren Sodom en Gomorra heeft weggebrand maar voor die tijd liet Lot immers zijn oog vallen op die vruchtbare streek en zijn hart neigde zich tot de landpalen van Sodom Gomorra, Adama en Zobuim en die machtige mooie streek koos hij en die machtige streek was een bron een poel van ongerechtigheid en God brandde. Naar het woord aan Abraham. En ga deze plaats verduigen. En 400 meter diep. Wordt de toren van God bevestigd. Hij brandt deze aarde 400 meter diep weg. Om zijn ongenoegen tegen de zonde te openbaren. En aan de zijde nu van die dode zee. ontstaat een machtig gebergte. gedie. Rotzolen. Niet door man, mensen gemaakt. Niet in de schepping geformeerd. Maar onder het oordeel naar boven gekomen. Maar. En dat maakt het wonder van die streek van Engedi. Naast deze machtige roofbergen. Waar ook later de Edomieten een schuilen zullen zoeken. Vindt u het kostbaarste land. Met de kostbaarste vruchten. En toch. ...wordt het een woestijn genoemd. Dat ga ik u duidelijk maken. Wat betekent dit? Een onontgonnen gebied. Enkele herders... ...hebben daar hun kudden. Dat blijkt... ...want Zalvind herdershutten. En David gaat er naartoe... ...die hoog... Die, ...die klippen... ...waar de berggeiten leven... ...en springen over de bergen... En daar beneden, de kostelijkste landstreek, men zegt tot op de huidige dag dat een van de schoonste streken van Israël is. En van de vruchtbaarste gebieden. Ten opzichte daarvan heeft hij voedsel. Gods wonderlijke voorzienigheid noemt het een woestijn waarom hier arbeiden geen mensen hier zaaien geen zaaiers, hier planten geen planten en bomen. Maar daar is alles onder het bijzondere beleid van goddelijke voorzienigheid. Daar is de Heere de landman. Daar is de Heere de onderhouder. Daar is de here die de vruchtbaarheid geeft aan een hoopje vreemdelingen. Lessen. Ze zijn het over. David. Die is in Engedie. En daar aan de voet van die bergen. Aan de andere zijde van de Dode Zee. Daar zijn grote holen, spelonken. Engedie. De bron of de fontein daar bokken. De oase daar bokken. Waar een oase ligt. Waar het gedierte des vels drinkt. En aan de voeten van is een rotsgebergte en een spelonk. En daar speelt zich de geschiedenis af... die vanavond onze aandacht vraagt. David is daar naartoe gegaan... naar die wonderlijke, historische plaats... waar God de landman is. Waar de Heer zijn zorg gebiedt over de zijne. Daar leeft hij als de hand Gods. Dat is een les... Die we vanavond bij Engedi die wel eens te harten mogen nemen. De man hart gaat niet naar een vruchtbare streek waar mensen wonen, want er is hij vandaan gekomen van Kehila en van de Sefieten. En in die steden heeft hij hulp gezocht en daar is hij uitgebonden... en daar hebben ze hem verraden, Daar heeft hij ervaren. Vestel erheen betrouwen, wat je toch in her En hoe gaat hij naar Enge toe in de wildernis. Maar waar God zorgt en waar God bewaart, daar gaat hij leven als uit de hand van God, en daar heeft hij geen tekort. Je beleeft, ja, doe door. niet nadoen. En als je zich daar dan begeeft, En dit gebergte, in die streken waar God zijn wonderlijke voorzienigheid in het leven naar de man van Gods openbaart, daar waar de berggeiten klimmen. En waar hij ook zijn wachtposten heeft. Want hij weet het. Al de heren op aarde zijn er wel eens een ogenblik rusttijdjes. Maar het is hier het land daar rusten niet. Daar blijft er rust over voor het volk van God, zegt Paulus in de Hebreeën. En bovendien, wat heeft David al moeten zwerven? Eerst van Gibea. Toen is hij gekomen bij de hoge priester Lali Melo. Toen is hij in God terechtgekomen. Toen is hij terechtgekomen in de spelong van Adulam. Toen is hij terechtgekomen bij de Sefieten. En een korte tijd is het wonderlijk dat hij dan dicht geweten, o oh God, hoe ik zwerven moet op haar. En met tranen heb geen nieuwe fles vergaard. Wat is een leven, het leven van woestijnreisje van het een naar het ander. En nu daar in Engedi heeft David een plekje gevonden. Zo lezen we het in de schrift. Dan weet u eigenlijk een klein beetje de historische achtergronden. Want dit gebeuren en David toog van daarop. En hij bleef in die vestingen van Engedi. Dat was zijn schuilplaats. Een ogenblikje. Ook dat. Ik geloof dat je daarover mag spreken. Het leven van de zijnen. Van die momenten dat hij de drukte van, uh, van de steden niet heeft. Van mensen die omheen zitten. Maar dat hij daar in die wildernis dan daar verblijven mag. En dan daar een ogenblik met God eenzaam en gemeenzaam. Daarom liet ik u zingen. Wees mij een rots om in te wonen. Een toevlucht waar mijn hart. Hij weet, de rotsgebergten hebben hem vaak tot een veiligheid geweest. En ook nu weer. Maar bovendien kan hij zeggen dat God zijn rotssteen is. Zijn sterkte. Hoor je hem zingen? O God, mijn rotssteen, mijn sterkte. zijt me steeds tot heil strekt. En in de strijd waar elke het bemerkte. Mijn hoofd als met een schild bedekt. Ja, David... Is een type van God strijdende gemeente op aarde. En die naam is een ere-naam voor de gemeente des Heren. En als we dat strijdende schrappen, zijn we geen gemeente gods meer? Ik ga je alles hebben? Nou, mensen weten toch wel wat? Maar hier is een strijdend volk dat het ook zo wordt voorgesteld. En wanneer we dan een ogenblik David daar zien, probeer dat maar in te denken, daar in gedicht. Dan kan ik toch wel een beetje die grondwoorden begrijpen. De bron daar rotsen, de bron daar bokken. Waar die bokken komen drinken, was een ogenblik hun stilte te vinden in de woestijn. Heeft het te maken gehad met de strijd. Waar toen de oorlogen gevoerd werden, zoals ik u zei, van Abraham en van Jozefat. En daar is die naam vanaf niet. En dan wel die naam is er. En, uh, en David weet hem en God weet hem. En daar ook. Ja, tuurlijk. De legeringen van de kerk. Die worden ook door de hel gekend, niet beleefd. Goed onderscheiden. Ze worden ook door de hel gekend, niet beleefd. Niet beleefd. En ze hebben hun aanvallen gericht daar. Waar die gemeente gods een ogenblik in Godse rust vinden mag. Want ik lees, wanneer David in Engedi is. en een ogenblik zingen mag: van oh God, me rotste mijn sterkte. zijn er boden gekomen in Gibia. naar Saul toe. Saul heeft niks geleerd. Niet. Ik heb gezegd: David heeft een herinnering aan het verleden. Maar Saul die heeft niets geleerd. Nee, die gaat gewoon door. Hoewel hij weet. Dat God op een bijzondere wijze David bewaart. En David op een bijzondere wijze beveiligt. Hij weet het. En hij weet ook. Dat zijn vele aanslagen tot u mislukt zijn. Ook dat weet Saul. Vergist u niet. Dacht u dat de vijand, de wereld en alles wat de kerk belaagt en benauwd niet weet hoe God voor zijn volk in staat. En dacht je dat ze niet weten van de wonderlijke bewaring Gods in het leven van de zijnen? Dacht u dat de hel dat niet weet? Maar het doet niets. En het maakt niet jaloers. En het maakt niet Eén tegendeel. Want ik lees in onze overdenking toen. Ja, wat is er dan gebeurd? En het geschiedde. nadat nou ze al wedergekeerd was van achter de Filistijnen. Weet u waar we vorige keer mee geëindigd zijn? Hij is de strijd begonnen. heeft die Filistijnen weer wat uit de bezittingen weggedreven. En er zit in Ribia en dan komen mensen. Ja. Het blijkt dus dat de spionnen die het leven van Gods kinderen nagaan. altijd aanwezig zijn. Houd er maar rekening mee. De boze nijden op mijn zegen, ze passen op mijn hielen. En zo hebben ze ook nadat Zo terugkeert. over het leven van David en waar hij verblijft, goede informatie. En het eerste wat ze zeggen: wij weten waar hij is. Wie? David? Nou, dan moet je je lesje toch wel geleerd hebben, vind je niet zo? Je bent zo kennelijk weggestuurd, daar heet de woestijn van Maon. Je hebt te vergeef je pijlen geworpen, je hebt te vergeef je boden uitgezonden, je hebt te vergeef je soldaten gemobiliseerd, je hebt te vergeef de priesters uitgeroeid. Is dat niet genoeg? Weet je wat zo is? Mens gevallen mens. Bittere zondaar, een vijandige zondaar, een onverbeterlijke zondaar, maar hij beleeft het niet. Die gaat door. In zijn bittere vijandschap Hij is hij totaal verhard. En dat is niet eerder dan een verhard mens. Die ziet niet meer, en die merkt niet meer op, die gaat door, dol, driestig door. Dat zal Harde en verbitterde man die het nooit opgeeft. Ja, ja, maar wel opgeven moet hoor. Maar in zichzelf nooit opgeeft. En dat blijkt dan ook onmiddellijk wanneer hij die boodschap krijgt. En ik heb u in het begin gezegd: houd er rekening mee van de strijd van de gemeente des heren, die gaat door tot een bitter einde toe. En zie, David is in de woestijn van Engeri. Wij weten waar die zit. En wat doet hij nou? Zeg, hij komt niet tot zichzelf. In. Hij neemt 3000 uitgelezen mannen uit gans Israël. Opmerking. Want, ik heb dat meegelezen. Als je in enkele hoofdstukken terugbladert... Dan blijkt dat in het moment dat Doeg de Edomiet bij Saul is. Dat hij toen ook 3000 uitgelezen mannen uit Israël had. Maar die 3000 mannen daar durft hij de strijd niet meer aan. Want die hebben hem toch schromelijk in de steeg geladen. Toen hij de opdracht gaf dood die priesters des heren. En toen hebben die knechten van Saul, die 3000, gezegd: stop, doen we niet meer mee. U kent toch de geschiedenis? Heb ik met u behandeld? En nu is David een prooi en die zit daar hoog in die bergen. En nou gaat hij opnieuw een keurkorps samenstellen. Opnieuw een legioen vanuit de hel vandaan. Opnieuw een legioen in de strijd tegen God en tegen zijn gezorgde. En als je nu de schriften met opmerkzaamheid leest, dan is er niets nieuws onder de zon. Want als de hel een deel van zijn legioen verspeelt, nietwaar? die het te brui vinden en denken, nee joh, dat wordt me toch wel een beetje te erg... Dan staan er weer 3000 anderen erop te wachten. Want die kunnen net zoveel krijgen als dus die hebben willen. Als maar gaat tegen God en tegen zijn gezondheid. En dan staat er wel opmerkelijk bijuitgangs Israël. Ja, ze hebben er allemaal aan meegedaan. Van alle stammen en van alle kleuren en van alle kerken, ja zo. Doen er allemaal aan mee. Die ene stam die gezegd heeft: we doen er niet aan mee. 3000 uitgeleden van Israël verzamelen zich. Tegen de gezalfde de zeer. Hij is ze uitgelezen. Want, want nu moet er een bijzondere strijd komen. Die David die heeft zich daar verscholen. Waar de berggeiten over de rotsen nuppelen, Waar geen gebaande wegen zijn. Waar geen paden uit te denken zijn. Dat wordt een moeizame bijna onmogelijke tocht. Maar hij zal die David van de klippen vandaan halen. Dat is eenvoudig. De voorwerpelijke geschiedenis. En toen hij een oproep gedaan heeft: van 3000 die die nodig had, zijn ze gekomen. Gekozen voor Saul. Gekozen om de strijd te voeren tegen Moabieten, Ammonieten, Amorieten, Filistijnen, Syriërs. Nee. Dan zou je kunnen denken dat is er ervaren strijd Die de grenzen van Israël belagen. Maar hier gaat het om de strijd tegen God. En tegen Gods gezelfde. En ze komen nog 3000. Van de uitgelezenen. Nee, nee dat zijn geen kwajongens. jongens. Die hebben in hun keus er alles voor over. En ze zijn met dezelfde vijandschap bezet als Assal bezet is. Dus. Of ze nou uit Juda komen. Of uit Benjamin. Of van Ruben vandaan. Of Hema van Dan. Als nou, ze komen uit gans Israël. Wat is schriftrijk hè? Als je dat openbaart. Ik dacht vanmiddag in de overlegging van die gedachten. Daar kan ze overal winnen. Is ze in het noorden van het land zijn of in het zuiden van het land zijn. Als het maar tegen God in zijn kerk gaat, dan kan je ze overal wel vinden. In 3000, de uitgelezenen. En wat is het doel? Wel, om David en zijn mannen te zoeken bovenop de rotstenen daar steenbokken. Goed lezen wat er staat. Het is nou niet alleen meer om David te doen. Ik dacht, het is overdenking aan die ingrijpende geschiedenis die Johannes op de patmos ziet. Wanneer je de vrouw ziet, die zwanger is, van een jongske. En als dat jongske gebaan is en dat jongske wordt opgenomen tot God in zijn troon, kan je lezen. En daar staat, en de draak vergrimde tegen de vrouw. Die het jongste gebouwd had. Toen werd die kerk mee betrokken. In de ontzaglijke voortgaande worsteling. Tussen het vrouwen en het slangenzaad. Ja. Wel nu. Hier geeft Saul een afdruk van zijn doel. Niet alleen de koning David. Maar ook zijn mannen. Als er door genade aan de zijde gods komt. Dan krijg je ze tegen nou oh mensen. De En dan. En dan lees ik een heel wonderlijke geschiedenis. Want ze hebben gezegd. Hij zit daar boven bij de geiten. Boven op de steenrotsen. Toch bijna om niet te vinden. Maar al moet hij klimmen. De steltse rotsen beklimmen. Maar hij gaat hem de malen. Denkt u erom hoort de vijandschap tegen. David is niet gering. En dan gaan ze uit. En ze marcheren. Met zijn 3000. En dan blijkt uit deze wonderlijke geschiedenis. Wat de dichter van 33 ons heeft voorgezongen. Wat de, dat teen zo mooi voorzingt En de voorzichtigheid des Heer. Doe zijn voornemen. Gangs bestaan. En besluit van zijn Eer Zal zonder hindering voorgaan. Nee nee nee. Zal. Zal voeteraad de raad niet. God voeteraad de raad uit. Ja, de alto's wijze raders. Heer houdt even stand. Heeft alto's kracht. En niets kan zijn oog besluit omkeren. Dan blijft van geslacht tot geslacht. En hij marcheert. En hij komt aan de voet. Van de bergen van Engedie. Zo lees ik de schrift. En hij ging... Om David te zoeken boven op de rotsteen en de steenbokken. Moet u eens even denken, je moet er ooit geweest zijn om te begrijpen wat een onmogelijk werk dat het is om bij die kerk te komen. Maar hij komt erbij, denkt hij. Hij zoekt hem in de hoogte, de kerk is in de diepte. Hij is opgemerkt. Hij zoekt de kerk in de hoogte en de kerk is in de diepte. Want de man naar Gods hart hij is bij die plaats waar de bokken komen drinken. En die is in spelonk ingegaan. Er staat dat hij de herderhutten vond. Het betekent niet alleen hutten die daar gebouwd kunnen zijn op doortrekkende kudden. maar het heeft ook te maken met bepaalde rotsen, spelonken die werden afgeschermd door die herders. Daar bouwden ze een natuurlijke deur, een natuurlijke schutting. En als dan s'avonds de kudde daar weiden, dan werden die daar die spelonk en dan waren ze veilig achter die beschutting. Dat beeld moet u maar voor ogen stellen. En daar komt hij aan. En dan lees ik in de schrift dit en hij kwam tot de schaapskooien in de weg waar een spelonk was. En Saul ging daarin om zijn voeten te dekken. En David nu in zijn mannen zaten aan de zijde, dat spelonken. Blijkt dus dat er een hele spelonk is met zijgangen. En David heeft hem zien komen, zo. En is die spelonk ingegaan, weggetrokken. Ik heb gezegd, hij zoekt de strijd niet. Dat is niet de eigenschap van de kerk. En in een van de zijgangen van die hoogrote spelonk is hij met de zijnen. En de duisternis verborgen. Dat zo met zijn leger voorbij gemarcheerd zal hebben. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Die natuurlijke beschepping van die spelong die wordt geopend. En dan zien ze tegen het licht, want ze kijken van de duisternis, het licht in. En in de opening van de spelong zien ze die grote gestalte van Saul. Hij was een grote, dat weet u toch, ook in de zonde. En ook in de ongerechtigheid. En ook in zijn Dan tekent zich tegen het licht van de spelonk het grote gestalte van de koning Israël. Hey. Hebben ze hem gevonden? Nee. En ik zie ze daar angstig wegkruiken. En dan gaat er iets wonderlijks gebeuren. Sal komt alleen binnen. Die auto's wijze radens, heren, hou en er staat hier om zijn voeten te bedekken. Ja, moeten we even eens proberen rustig te bedenken wat dat is. We vinden eigenlijk deze woorden en deze geschiedenis maar twee keer in Gods woord. Je vindt het één keer ook bij Eglon. Dan vind je dat ook. En de koning ging heen in de verkoelkamer ja, om zijn voeten te bedekken. En je vindt het ook in de Spilonk. Niet zo moeilijk om dat te vertolken. Kantekening zegt zo eenvoudig: om zijn gevangen te doen. En Calvin vertaalt daar het Hebreeuws om zijn buik te reinigen. En we zouden het nu vertalen: om zijn natuurlijke behoefte te doen. Dat betekent het letterlijk? Anders zou het zo alleen naar Ninis Belonken gegaan zijn, zonder lijfwacht. Hij gaat alleen naar buur. En buiten de poort, buiten die natuurlijke afscheiding, blijft zijn lijvig staan. En dan valt Saul daar in slaap. We ja. kennen ook de geschiedenis van Ruth en van Boas over het voetdeksel. Ook dat kan de verklaring dus zijn. Het is niet een tegenspraak, het is alleen een aanvulling van deze. Saul is moe. Moe van die tocht. Helemaal van Gibea. naar de dode zee toe. dwars door de woestijn van Judah getrokken. Die man is moe. Niet van de zonde. Dat weet hij niet. Als er één eigenschap is die de argelaar. van waar kind van God onderscheidt. is deze: is een volk op aarde. Die wordt de zonde moe. Als God je bekeert, word je de zonde moe. Kan je niet meer. Wil je niet meer. Doe je niet meer. MAG je niet meer. Volkje is de zonde moe. De zonde hun niet. Hm? Nee, toch hij. Hey, kinderen, God. De zonde is. Onze niet moe. Oh. Maar de kerk is de zonde moe. Wanneer komt de dag. Dat ik bij u mag wezen. Uw aanschijn geprezen. Om eens af te leggen. Dat lichaam. Daar zonde. Hoor je? En des doods. Die worden niet alleen de strijd moe. Die worden niet alleen. Zichzelf moe. Maar die worden ook. De zonde moe. Het zou niet. Nee, haar geluid is nooit de zonde moe geworden. Ik ken ook niet de strijd tegen de zonde. Ik ken ook niet de nederlagen. Maar Saul is moe naar de natuur. Niet moe in zijn strijd tegen David. Dat niet. En dan had dat natuurlijk gebeurende niet voorhouden. Saul die legt zich dan neer. Alleen in de spelonk. ja. Daar ligt nou die krachtige Dat Was een Simpson, maar wel anders natuurlijk. En daar ligt hij. En die soldaten van David, die hebben dat beeld gezien. Die hebben dat maar gezien. Ze zien hoe die koning zijn uh, zijn krijgsrok uitdoet, hm? zijn krijgsmantel aflegt, kleed over zijn voeten neemt. En daar ligt even later ligt daar die machtige zo ja, als een kind. Als een kind. Wat een les. God schakelt uit wat hij wil. op zijn eigen wijze. En de mannen van David en David. die om die hoek van die spelonk. dat hele tafereel gezien hebben. die zeggen: David, dat is de stem Denken niet. Als je het maar ze zeggen. Ik lees. En hij kwam tot een schaapskoeien in de weg. waar een spelonk was. En Saul ging daarin om zijn voeten te dekken. En David nu. en zijn mannen zaten aan de zijden der spelonk. wat we zeggen. aan de zijingangen. Ja. En die hebben heel dat vreugde gezien. Die koning. En dan lezen we. toen zeiden de mannen van David. zie, dit is de dag. in welke de Heere tot u zegt. En geef u vijand in uw hand. En zult hen doen gelijk als het goed zal zijn in uw ogen. Wat? Nu gaan we opletten. Maar ik zie dat ik voor de orde even moet laten zingen. Ja. 118. Hij was mee eens meegezongen met je dat, Ze hadden me omringd als de bijen. Niet zo vreemd hoor wat David beleefd. Ze hadden me omringd als de bijen, maar zijn als doornen vuur vergaan. Mocht hen eens Heer een kracht bestrijden, is heren en aan mijn gang geslaan, slaan. Ik had mijn vijand hard gestoten, tot vallen me onderdrukt. Maar de Heere bewaart zijn gunstgenoten. De heren heeft zelf me uitgerukt, 6 van 118. De heer bewaart zijn gunstgenoten. Overdenken hoe hij bewaart zijn gunstgenoten. En dat moet nu de les zijn waarin Davids geloofsleven naar buiten komt. Want een mens is zo geneigd om bepaalde gebeurtenissen die in het leven plaatsvinden, daaraan een eigen inhoud te geven. ...om daar bepaalde conclusies uit te trekken. Dit gebeurt, dat is wel daarom. En dit ervaren we, dus dat zal wel. En dat doen die mannen ook. Niks nieuws onder de zon. Ze gebruiken de naam van God ook nog. Ze zeggen, David, dat is duidelijk. Hier spreekt God. Ze zeggen... David, zie dat is de dag. in welke de heren tot u zegt. Maar wat zij daarin beluisteren. Dat beluistert het nou net niet. He. Wat is dat voor een dag? Ze zeggen, dan moet je luisteren. Dat is toch zo duidelijk. Hè? Dat ligt zo helder mensen. Dat kan een kind wel begrijpen. Nu geef God je vijand in je handen. Je hoeft niks anders te doen. Pak een mes, steek hem dood. Letterlijk bedoelen ze dit. Ik geef u vijand in uw hand en je zult het hem doen. Gelijk als het goed zal zijn in uw ogen. ik heb ze te denken. Ja. Wat kan de mens zich vergissen? En dat lijkt dan toch wel ook, of niet? Daar ligt dan toch maar die machtige, krachtige ziel. Daar ligt dan toch maar die vijand van David en van de zijne. En dat lijkt dan toch maar zo, dat de Heerde zegt, nou kijk eens, hier heb je hem, pak hem, grijpt. Dat is van God mensen. Hoor je David, dat doet God. Maar, maar Davids leven is een beetje anders, begrijp je? Weet je wat David in die weg ervaart? Dat hij niet in de plek van God gestaan En dat hij geen begeten heeft om scherpe rechter te zijn. Want die God. He, die heeft eenmaal wat gezegd. Ik gaf een koning in mijn toren. En in mijn grimmigheid neem ik hem weg. Dat hoeft David niet te doen. Gods kerk hoeft zijn vijanden niet op te ruimen. dat doet God wel oor. Dat doet God wel. En David heeft geluisterd. Hij geeft geen antwoord. Gaat niet in discussie. Maar ze zien wel iets wonderlijks gebeuren. Wat doet David dan wel? Ze zien hem de spelonk uitgaan. De hoofdspelonk binnenkomen. Een mes is in zijn hand. Ze zien hem voorzichtig. Heel voorzichtig. Zou nader. Hij bekijkt hem hoe die ligt. De hele geschiedenis is kinderlijk eenvoudig. Loopt er voorzichtig om hem heen. Hoe zal hij hem naderen? En die mensen. Die kijken toe. Die soldaten van daar. En ze zien dat David zijn mes pakt. Zie zo. Dan gaat hij afrekenen met die Zo. Oh. Gij had mij, o vijand, hard gestoten. Tot vallens toe mij onderdrukt. Maar de Heere bewaart ze gunstgenoten. En Hij zelf, Hij heeft mij uitgerukt. En dan zien ze tot verbazing. Dat hij zijn voet zet op de slip. Van de mantel van Saul, En daar die slip van afsnijdt. Slip meeneemt. En voorzichtig teruggaat naar de mannen. En dan staat er iets zeer opmerkelijk in de schrift. En toen sloeg het hart. Luistert u maar even mij. En het geschiedde daarna dat David's hart hem sloeg. Dat ga ik niet opbouwen en uitbreiden, want dan kan je veel plekken vinden in de schrift. En misschien is het wel eens goed, jeugd, dat je hart eens een beetje gekloppen. Op de plekken waar je niet thuis hoort. Nu maar dat doet God hoor. Een sprekende consciëntie moet je niet op de mond slaan. Het is hart sloeg. Waarom? Omdat hij daar die man gezien heeft. Die ontmoeting zodanig met zijn doodsvijand. Omdat hij daar gevoeld heeft dat is op het nippertje, zomaar. Nee. Nu zegt Gods woord mij iets opmerkelijks. Er staat. En zijn hart sloeg omdat hij de slip van Saul afgesneden had. Van zijn krijgskleed. Wat dat betekent? Niet zo moeilijk. Dat moet ik heel kort duidelijk maken. Later in de geschiedenis van David kan je weten. Dat hij wel eens gezanten gezonden heeft naar een van de volken. Naast hem om een goed gerucht te brengen. Vriendschap aan te bieden. En die man die sneed de slippen. ...van de kleding van die man... ...en stuurde ze zo naar David terug. Je ziet, ze kent u wel. Dat betekent dat, dat was beledigend. Dat was een teken van... ...van verachting. Dat was een teken om te zeggen... ...ik moet jou niet. Dat was dus een teken... ...die daar David deed... ...toen hij die slip afsneed. Begrijp je? Een teken van... ...je hebt geen betekenis... En zijn hart sloeg, omdat hij dat gedaan had. Dat was een teken van het geloofsleven. David, jij hoeft zo niet te vernederen. Want slap afsnijden was vernederend, was beledigend. Maar straks zal hij dat ook aan Saul laten weten, maar op een andere wijze. ...want jouw krijgsrok... ...want het was de betekenis... ...jouw krijgsrok betekent het niet... ...die snij ik zo in stukken... ...je mag... ...net als dit... ...ik snijd het in vlorden... ...en dan gaat hij terug... ...en dan zegt hij... ...daar hey, nou, wat heb jij gedaan... ...wou jij zo vernederen? ...dat zal ik wel doen hoor... ...dat hoef jij niet te doen... ...en dan komt Davids leven ...en alle luister openbaar... ...want hij heeft... Dat slaan van het hart begrepen. Want als hij bij zijn mannen komt, dan zijn ze woedend. En dan zie ik heel opmerkelijk hoe David zich stelt tussen de mannen en tussen Saul. Hé, hey, van Saul moet je afblijven. Dat is wat. Als een kind van God tegen degene die achter hem staan. En die het voor hem opnemen, zeggen afblijven jullie. Want dat gebeurt er, hoort u maar. En het geschiedde daarna. En toen zeiden ze mannen, dat laten de heren. En hij zeide tot zijn mannen, dat laten de heren varen van mij. Dat ik een zaak zou doen aan mijn heer. En de gezalfde des heren, dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou. Want hij is een gezalfde des heren. Hij zijn mensen afblijven. Dat hoort niet tot onze taak. Hij is een gezelligste. En ik hoef hem niet af te zetten. En ik hoef dat niet te beëindigen. Dat zal God doen. En bovendien blijft hij met je vingers af. Ja? Zaken die God overneemt. En dat tweede hoeven wij niet op te lossen. Onthoud je dat? In je persoonlijk leven. In het ambtelijke leven. En in het kerkelijke leven. Dacht je dat God een ledige schouwer is. En laat God het maar oplossen mensen. Al gaat het dan naar de belofte Gods niet zoals we denken. Van die vissers tussen Engedi en, en in. Hoe moet het nou? En dat netten uitwerpen. En de ontwikkeling van het hele wereld gebeuren. En de ontwikkeling van het kerkelijke gebeuren. En de ontwikkeling van heel kerkelijk Nederland. En dan? Vergaderingen, allemaal. Protestacties, allemaal. Wapenstrekken, al maar. Nou. Davids Geloos leven Ja. God zal de zaken van zijn gemeente oplossen. En de Heer zal op zijn eigen wijze afrekenen met degenen die Siongram zijn. Davids leven triumfeert in Engedi. Hoewel hij op een moment de macht had om de zaken zelf op te lossen. Schijnbaar. De macht had om die vijandschap te doden. Ik zou uit de ervaringen, persoonlijk, ambtelijk, kerkelijk, nogal wat dingetjes tegen u kunnen zeggen. Ja. David heeft een ander wapen dan zijn mes. Dat zijn zijn knieën, en dat zijn zijn handen, en dat is zijn hart. Maar hij met gevouwen handen en gebogen knieën. Met de schreeuw naar God. De zaken van God bij God mag brengen. Ben ik duidelijk? De kerk zal overwinnen door het geloof. En al deze, roept Paulus in Hebreeën uit. En al deze hebben overwonnen door het geloof. Daarin is Spelonk van Adu van Gedi. Maar het is een wonderlijk leven, dat leven van David. We hebben al zoveel over deze David met u gesproken. Het is voor de 41ste keer in de Bijbel lezen. Over de mannen. God. En wat een diepte laat God ons zien. In dat leven van deze man Gods. een wonderlijk leven. Zijn geloofsleven in het hoogtepunt van de strijd. Mag u vasthouden aan zijn zalving. Mag die vasthouden aan de beloften van God. Mag die vasthouden aan zijn God, ja. En hij weet wat hij in Psalm 3 gezongen heeft, ja. Gij sloegen op de kaken. Verbreizelt onvermacht die tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen. Gij, Heer, zijt verbinner in de strijd. Gij geeft uw volgende zegen. Met dat volk. En die God durf ik het te waren. In de afval van de tijden, te midden van de afval van zeden, gebruiken en gewoonten. Terwijl de wereld op allerlei wijze het kerkelijke leven indringt. Het onderscheid tussen kerk en wereld meer en meer uitgewist wordt. Het onderscheid zelfs niet meer openbaar in degenen die durven gewagen van een ander leven. In het onderscheid, u ziet het niet meer. Nog in kleed, nog in gedrag, nog in vrienden, nog in de gezin. Maar zijn volk op aarde zal alleen wonen. En zal te midden van alles wat dat leven bedreigt. En ik heb u zondag gewezen, de ernst van de tijd. Ja. Welke tijd dat we leven en welke geesten zich opmaken. Maar God heeft na zijn eeuwige vrijmacht in zijn woord ons lessen achtergelaten. Op dit leven, David en Engedi, hebben er een ogenblik bij mogen zijn. Was u erbij? Aan welke zijde? Achter dat natuurlijke gordijn waar Saul even later weer uitstapt en in het zonlicht weer staat met zijn duizenden. Uitgelezenen om David te vangen. Of bij dat kleine hoopje dat in duister in de spelong zich verbergen weet, maar één God zich veilig weet. Ja, die voor is, is meer dan die tegen is. Amen. Heeren, we worden in deze wonderlijke geschiedenis wel veel geheimen geleerd. Ook tot toetsing van het leven van uw kinderen. Wanneer is een heilige leidzaamheid onder u mogen komen? En een heilige leidzaamheid u mogen laten regeren en u mogen laten handelen? Als schijnt het, here, en David, wat heeft hij moeite gehad? Toen hij zich stelde tussen zijn mannen en zou, er zijn mannen afblijven. We moeten naar Gods zaak niet komen. De Heer lost op zijn wijze alles op en hij doet het op zijn tijd. Daarom zult u voor uw eigen werk instaan. Al is het dan ook in onze tijd maar een hoopske dat over de aarde zwerft. Maar een erfdeel met de toekomst, dat zal u waarmaken eeuwig. ...bloeit de Gloriekroon kroon... ...op het hoofd van Davids grote zoon. Doet ons verstaan, Heer, ...wat uw woord ons wij leren... ...in de wonderlijke leidingen die geheeld... ...met hem die u hoog oprichtte... ...de liefelijk in de psalmen. Dat we een exempel zouden weten... ...voor ons eigen leven. Onze kracht zouden putten... ...uit die lessen die u in uw woord ons geeft... ...is ons een bewaarder ook verder... Over de wegen mocht u leiden, laat u uw kinderen tot troost zijn. De strijd gaat door. David in de spelonk, Sauer buiten, een besloten legertje, maar nogthans, de eeuwige triomf is hun bereid. Geef ons door het geloof, daar een weinig inzicht in, bewaring zal stappen uw ogen, om Jezus wel, amen, te We zingen. 121, vier. Ja, well, meestal laat je dat zingen begin van hem te Laat het nou maar laten zingen aan het eind. De Heere zal u steeds gaten slaan. Opdat hij in gevaar uw ziel verram bewaar. De Heere zij geen of uit mogen gaan. En waar u heen mogen spoeden zal eeuwig u behoeden. 4 van 121. Hey.